Het is vrijdag 31 mei, goedemorgen. Duitsland en Frankrijk willen af van de deeltijdvoorzitter van de eurogroep. Het gaat ze niet om Dijsselbloem, maar om de functie... die volgens Merkel en Hollande fulltime zou moeten zijn. Reacties daarop in Brussel, krijgt u via Chris Ostendorf. En ik praat erover met oud-minister van Financiën Onno Ruding. Zorg op afstand via internet zou het helemaal gaan worden... maar de projecten komen maar niet van de grond. U hoort zo, waarom niet? Zonnepanelen worden in hoog tempo steeds duurder. Installateurs maken zich grote zorgen. Rond de Olympische Winterspelen van Sochi zou op grote schaal worden gefraudeerd. Zo'n 20 miljard euro zou er al in zakken zijn verdwenen. Correspondent David-Jan Godvaar vertelt er zo over. En Schiphol dan? Gaat voor 1 miljard euro gemoderniseerd worden. Het vliegveld Lelystad wordt klaargemaakt voor het grote werk. Ik praat daar vanochtend over met luchtvaartdeskundige Hans Herkens... en de reisbranche, de ANVR. En ook Flevoland praat mee. En dat gebeurt via Mark Robin Visser. Yes, good morning, ladies and gentlemen. We are about to take off from Lelystad Airport. Ik zou zeggen, uh, sit back, uh, relax and enjoy the flight. En fasten your seatbelts, onder andere voor R.E.M. Over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Er is een grote kans dat zonnepanelen vanaf volgende week een stuk duurder worden. EU dreigt namelijk met een importheffing op Chinese zonnepanelen. Maar door de onrust zijn ook de afgelopen tijd de prijzen al flink gestegen... zegt de adviseur van een miljoenenproject in Breda... waar een hele wijk van zonnepanelen wordt voor voorziet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 We hebben eigenlijk de keuze gemaakt en dat resulteert erin... Een beetje dat het, uh, het kostenplaatje met minimaal 600.000 euro hoger uh, uit gaat vallen. En de brancheorganisatie Uneto VNI denkt dat minder mensen... nu zonnepanelen zullen kopen als die heffing tenminste doorgaat. Als het aan fractievoorzitter Buma van het CDA ligt... krijgt Nederland een ander belastingstelsel. Dat idee wil hij zaterdag op het partijcongres aan de leden voorleggen. Ik zie ook dat je onder deze omstandigheden niet zomaar kan zeggen... doe de belasting maar omlaag. Maar op termijn, en dat is dus niet volgend jaar zomaar... want ik realiseer me dat probleem... moeten wij in Nederland wel naar een belastingstelsel... wat niet zoals nu, zeker na de nivellering van dit kabinet... zo de, de gewone middeninkomenspact. Voor die groep wil Buma het met zijn plan gemakkelijker maken. Werken loont nauwelijks meer, dat hoor je ook. Als mensen een klein baantje hebben, ze gaan nauwelijks meer verdienen. Dus wij moeten naar een systeem toe... waar de belastingen veel eerlijker zijn, eenvoudiger... Minder aftrekposten. En ja, maar dat, dat betekent ik, ja. voor middeninkomens ook minder belasting. Ja, hoe is dat? Al dus Buma van het CDA. Voor de kluis in de school waarin het gestolen examen Frans lag... bleken meerdere sleutels te zijn. De rector kwam er gisterochtend achter... dat een van die sleutels niet in handen van de school is. Wij hebben een uh, vermoeden en wij weten... niks sinds mijn uh, aantreden al daar dat er twee sleutels zijn. Er is ook ooit een sleutel geweest die kwijt is geraakt. Dat klopt, maar dat weet ik sinds vanochtend. Maar zou het dus diegene kunnen zijn met die kwijtgeraakte sleutel? U bedoelt... Uh, Degene die het examen heeft gepakt, had hij die, die kwijtgeraakte sleutel? Ja, ik ben niet in de omstandigheid om dat op dit moment uit te sluiten, nee. De rector zei gisteren tijdens een persconferentie dat hij niet weet wie de 22-jarige verdachte is. Volgens de schoolleiding is hij in ieder geval geen leerling en ook geen medewerker van de school. Burgemeester Rob Ford van Toronto die kwam twee weken geleden onder vuur te liggen... toen een Canadese krant beweerde dat ze hem op een video aan een krekpijpje zagen lurken. En sindsdien zijn vijf van zijn medewerkers opgestapt of ontslagen. Gisteren kwam dan, kwamen er nog eens twee bij. En de burgemeester zelf ja, die pijnt ze niet over om weg te gaan. Ik I'm, I'm, um, I'm not niet aside. Um, I'm running, um, in de volgende En als de grote mensen van deze stad... Um, wanna go in a different direction? Dat the, is wat hun it. is. Dank u wel. En op vraag over de video wilde de burgemeester niet ingaan. Hij houdt vol dat alles goed gaat op zijn werk. Dan een eerste blik in de ochtendkranten. Trouw schrijft over het verhaal van de Syrische president Assad, die zegt dat die S-300-raketten werelds meest effectieve luchtafweersystemen van de Russen heeft ontvangen... en dat er spoedig ook meer zullen volgen, bluft Assad, zegt trouw... over de levering van raketten. In ieder geval analyseert de krant dat hoogspel van Syrië... dit hoogspel kan leiden tot oorlog met Israël. Volkskrant opent met de hypotheekmarkt, want er is een... Uh, een Duits consortium dat zich op de Nederlandse bank, uh, markt... Begeeft, hypotheekmarkt. Daar in dat consortium zitten bijvoorbeeld grootmachten als de Deutsche Bank en Allianz. En die staat op het punt een prijzenoorlog te ontketenen met de dure Nederlandse banken. Prijsoorlog wordt dan ook verwacht. Die Duitse banken komen naar Nederland. Samen beschikken ze over een oorlogskas van meer dan 200 miljard euro. Vier tot vijf keer de totale jaarlijkse hypodux, hypotheekproductie in Nederland. En de Duitsers, zo zegt de Volkskrant, hebben geen financieringsproblemen. Telegraaf dan opent met het internet alweer. Eh, internetklant is vogelvrij. Niets leveren na betaling blijkt namelijk niet strafbaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Haarlemse rechtbank. In een zaak tegen een Beverwijker die via Marktplaats tientallen mensen had gedupeerd. Het AD tenslotte nog heeft op de voorpagina een grote foto van eh, koningin Maxima. En zij eh, houdt er eigenlijk niet van. Zo staat erbij. Maar als Maxima een hoed draagt, dan is het een opvallende. Dat is ook te zien op de foto. Die grote beige hoed. Grote ronde hoed. En de foto is ook nog een beetje van onder genomen. zodat hij nog groter en ronder lijkt. De tekst erbij staat Maxima, de Grace Kelly van de Lage Landen. Het NOS Radio 1 Journaal. Vissen. Goedemorgen, zeg. Ja, ja, ja, die was er vroeg bij. Maar dat was natuurlijk een truc, hè. Dat was een truc. Nou, Laten we eerlijk wezen. We toe. Dit is het Dit is het echte geluid hier in Flevoland. Ah, heerlijk rustig. Mooie lucht. En er wordt even... Hier, Rob wijst even naar boven. Wat, wat zien we daar? Nou, daar, daar zie je een vliegtuig. die daar gaat, gaat er naar, een. Naar, naar, naar Schiphol toe, hè. Die gaat ja. landen. En dat, Daarom is juist het probleem van Lelystad om hier in de lucht te komen. Dat uh, conflicteert met elkaar natuurlijk, zoals ze dat netjes zeggen. Eigenlijk kun je hier niet wegvliegen op grote hoogte... want dan uh, ja. Ja, krijg je groot gevaar botsing in de lucht. Ja. Er moet nog wel het een en ander geregeld worden. Ja, en dat, uh, dat is een lastige klus uh, voor de hoge heren. Maar uh, goed, uh, dat, dat is niet mijn uh, vak, dus... Uh, Luisteraars, u hoort het al. Rob is goed onderlegd. Rob ter Haar woont hier in uh, Lelystad. Goedemorgen. Goedemorgen. En hij is van de stichting Club Direct Omwonende Vliegveld Lelystad. En er zijn best wel veel omwonenden bij aangesloten. Nou ja, is me net hoe je het bekijkt, want dit is een vrij open gebied. Dus, de, ja. de... dus u zegt vrij open, we kijken hier enorm wijds uit. <laughs> Ik ben zelf een stadsjongetje, maar ja, vrij open mag je wel ja, zeggen. Ja, dat is midden in de, in de polder van Flevoland. tegen zat daar. Ja. Maar ja, zijn er 60 uh, of 65 uh, gezinnen die lid zijn. Die hebben veelal ook een agrarisch bedrijf. Uh, en die, daarom hebben we ook allemaal hetzelfde belang eigenlijk. Ja, we, we hebben onze bedrijven hier en uh, we willen ook nog liefst een beetje rustig wonen. Ja. Dus er gaat nog wel wat veranderen voor ons. Er gaat hier nogal wat veranderen, uh, dat mag je uh, verwachten. Althans, dat hangt in de lucht, om er even in de terminologie ja. te blijven. <laughs> en toch is het nieuws u nog hard op het dak, uh, rauw op het dak komen vallen van gisteravond. Nou ja, op zich voor mij niet, uh, want ik zit uh, als bestuurder van die club uh, ook al, altijd bij de belangrijke uh, overleggen. Zeg maar. Bijvoorbeeld Alderstafel zijn we bij betrokken, dus wij zijn zelf al goed op de hoogte van, uh, van de plannen. Dus ja. voor mij viel het om mee, maar. Ja, ja, toch? Het, is... <SSSSR>. zeg, het vliegveld ligt hier op steenworp afstand uh, vandaan. Hè? Ik heb een leuk oud fragmentje uit 1975. Toen het nog gewoon vliegveld Lelystad heette. Want volgens mij is het nu allemaal officieel in het Engels uh, vertaald. We gaan even luisteren naar uh, een fragment dat gaat over de opening van een hangar uh, daar in 1975. Het vliegveld ligt midden in de polder, 8 kilometer ten zuiden van Lelystad. Er zijn drie hangars voor sportvliegtuigen. Prins Bernard landde om twee uur in een Japans Fuji sportvliegtuig, gevlogen vanaf Soesterberg door directeur Martin Schreuder. Lelystad heeft een eenvoudig verkeersleidingscentrum, waar eenmotorige en kleine tweemotorige vliegtuigen kunnen worden binnengebracht. Kilo, uh, voor de wachtenden is er een restaurant-bar. Ik hoop van ganse haat dat dit een reisachtig succes wordt. En, uh, ik kom nog eens hier een geef voor de oude heer een beetje aerobatics oefenen. Eerste kans. En dan verklaar ik het hierbij officieel voor geopend. Ja, ja, ja groot feestje 1975. Maar sindsdien is er geloof ik niet echt heel erg veel veranderd. Nee, Als ik de omschrijving zo hoor, dan ziet het er nog, een beetje nog steeds zo uit. Ja, er zijn nog een paar gebouwtjes bij aangeknopen, maar dat, daar is het wel bij gebleven ongeveer. Ja. Zeg meneer Ter, bent u zelf onlangs nog op vakantie geweest? Uh, nou, niet uh, per vliegtuig. Mm -hmm. Binnenkort gaan we wel een keer uh, naar Canada. Aha. <laughs> dus ja, nee, ik kan niet ontkennen. Kijk, onze generatie groeit er wel mee op, volgens ja. mij. Dus uh, ja. vliegen wordt steeds uh, populairer, denk ik. Dan, maar je snapt niet dat het voor zo weinig geld kan. Dus... Wij gaan nog even genieten van het prachtige uitzicht hier vanaf uw erf. En uh, praten straks verder. Tot later. Ik Robin Visser vanuit Flevoland vanochtend. Diepe tragiek, grote lof en de marketing van de nieuwe roman. Dat kwam allemaal samen bij de uitreiking van de PC-hoofdprijs... aan schrijver AFTH van der Heijden. In Den Haag speelde jazzmusicus Theo Louvendi... een speciaal gecomponeerd stuk, Tonio. <tieden> Zijn werken, inmiddels bijna 30 boektitels, zijn één werk. Uit het een groeit het ander en soms is een nieuw boek nodig om een boek te begrijpen. En dan is er, na de woorden van juryvoorzitter Rudy Wester over de grote verbanden, De Helleveeg. Adrie van der Heijden, kun je dat eigenlijk lezen als zelfstandige roman? Nou, ik heb er altijd op toegelegd dat al die delen van de Tandeloze Tijd... als zelfstandig te lezen waren. Maar dat geldt in nog meerdere mate voor De Helleveeg. Dat is een, een, een zelfstandige, korte roman... over de neergang van een vrouw uit de arbeidersklasse... die opklimt naar een iets beter milieu. Houdt niet over. Maar een vrouw die totaal onderworpen is aan zelfvernietiging... ...en op een ja, bijna logische manier zichzelf te gronden richt... ...maar daar wel de tijd voor neemt. Albert Egbers is er weer bij, vertrouwde figuur. En die ziet die teleurgang van Tante Tini. Ja, hij is uh, gefascineerd door de slaafsheid van Tante Tini... ...die zich in haar opslaat. En uh, weet je, als, als, alsof het een oude uh, roman is over de slavernij... Zij zal niemand vergeven die haar die slavernij heeft aangedaan. Dus ze neemt haar tijd en richt iedereen te gronden. En waar zijn de tijden van nu, de ontwikkelingen in de maatschappij... waarbij de uitreiking van de PC Hoofdprijs ook het nodig is gezegd... over de betrokkenheid van de auteur bij de ontwikkelingen in de samenleving? Nou ja, kijk, er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over misbruik. Al dan niet rechtstreeks door de katholieke kerk. Dit boek gaat over misbruik met toestemming van de katholieke kerk. Dus niet in een seminari of zo... maar toch de kerk bedekt dit soort misbruik... dat ik in mijn boek beschrijf met de mantel der liefde. En dat is misschien nog wel erger dan wanneer het in zo'n seminari gebeurt. Dus lange tijd toen ik het boek schreef... ik heb het een vrij korte tijd geschreven... lange tijd dacht ik dat het helemaal niet zoals met andere boeken... over maatschappelijke toestanden gaat. Toen had ik het afgedacht, dacht ik verdomd... Dit boek is misschien wel geboren uit dat tijdvak van uh, het rapport van Deetman... en dat alles over dat katholieke misbruik aan het licht kwam. Dus ja, alweer is het me niet gelukt om een roman te schrijven... uitsluitend over een individu en wat haar gebeurt. Een klein drama. Nee, het heeft toch weer een maatschappelijke achtergrond. Het is mijn lot. De hel. Uh, ja, uh, de hel... Uh, Sartre zei de hel, dat zijn de anderen. Ik zeg, de, de, de hel, dat is de maatschappij. We leven allemaal in een comfortabele hel, die soms wat minder comfortabel is. Adrie van der Heijde over zijn prijs en ook zijn nieuwe roman in een reportage van Jeroen Wielaert. Het is tien voor half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een opsteker is er te melden voor het Griekse toerisme. Na een paar slechte jaren worden er dit jaar weer heel veel toeristen verwacht. In de cruise-sector is dat al lang aan de gang. In de eerste maanden van dit jaar kwamen er bijna een kwart meer toeristen... op de cruiseschepen aan in Piraeus, havenstad bij Athene. En dat moet meer geld opleveren. Geld dat heel hard nodig is voor de Griekse economie. De correspondent Connie Keese ving de toeristen op in de haven.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 We hebben een prachtige cruise gehad, maar nu verheugen we ons erop om uh, de Acropolis te zien. En nee, de crisis heeft onze beslissing om hier te komen helemaal niet beïnvloed. We komen hier juist om dollars uit te geven voor uh, de Griekse economie. We kunnen naar to your tourism dollars, and that's important. And it's important that people still come to places like this. You've got a lot to be proud of. It's a shame that you're in such a state. Yes, I'm gonna stay one two days in Athens and then I'm gonna head home to the U.S. Wat je hier te zien? Ik heb geen clue. De eerste keer hier in de afgelopen What Dus wat raad je. recommend. Meer toeristen van cruiseschepen, maar gaan ze ook geld uitgeven? Want soms bezoeken ze alleen de Acropolis en de musea. En ook kan Griekenland veel meer uit dat cruise toerisme halen. Van de 36 miljard die op Europese cruisebestemmingen wordt verdiend. Haalt Griekenland nog maar 600 miljoen euro binnen. Er gaat ook geld uitgeven. Well, we'll see. I've done a lot of shopping and we'll see. I'm going to Acropolis today and then tomorrow I'm zien wat see what I do. Are you going to do some shopping also maybe? Probably yes. <laughs> Presents for my family. Ik wil cadeautjes kopen voor mijn familie.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 De rector van de school, daar waar het is gestolen, Bart Renders... die kreeg argwaan na het lezen van de berichten over dat gestolen examen. Op school maakte hij samen met andere leden van de examencommissie de kluis open. Toen deed ik de constatering eh, dat de twee pakketjes... als ik ze vergeleken op het oog, wat er aan de kopse kant... De, de naad zeg maar, waarmee het gesield is... dat daar in één pakketje onregelmatigheden zaten. Zeker in vergelijking met het andere pakketje. Wilt een oh. oh, gat. Er zat een klein scheurtje in, van circa twee centimeter. En aan weerskanten was het wat dikker. En het leek net of er iets mee was gebeurd. Dat zijn de onregelmatigheden. maar het was wel dicht. Wat dacht u toen? Een scheurtje nou. Eén woord, drie letters. Hoe is het mogelijk? Zoiets, ja. Maar dan nog wat erger. Want wie hebben er allemaal de sleutel van die kluis? Was die kluis, had hij bijvoorbeeld braaksporen? Helemaal niet, want gisteren is ook de technische recherche geweest... En die hebben alles gecontroleerd. En die hebben mij ook verzekerd, dit is niet zomaar een deur. En die ga je ook niet met wat schroevendraadjes openmaken. Dat was ook een gedeelte van de tekstnamen. Dus dan is de vraag, het is iemand met een sleutel geweest. Wie was het? Hoeveel sleutels zijn er? Uh, u zegt het, en wij hebben een uh, vermoeden. En wij weten, en ik sinds mijn uh, aantreden al daar, dat er twee sleutels zijn. Er is ook ooit een sleutel geweest die kwijt is geraakt. Dat klopt, maar dat weet ik sinds vanochtend. Dus vandaar de zoektocht vanaf vanochtend. Maar zou het dus diegene kunnen zijn met die kwijtgeraakte sleutel? Ja, ik ben niet in de omstandigheid om dat op dit moment uit te sluiten, nee. Diegene die nu opgepakt is, wat weet u daarvan? Ik weet daar echt maar niets meer van dan elke andere Nederlander die het bericht heeft gelezen. De politie zegt ook, hè, van, het was geen medewerker, het was geen leerling, dus dat is misschien geruststellend. Ja, wat is geruststellend hè, in deze omstandigheid, maar uh, ik neem het voor kennis aan, laat ik het zo zeggen. Wat betekent dit voor u als, als rector en als school? Naar mijn idee zijn dit een van de meest vervelende dingen die een school sowieso kan overkomen. Maar iemand Ibn doen heeft ook een vrij beladen geschiedenis, zeg maar. En naar mijn idee, niet alleen naar mijn idee, hadden we nou een relatief rustig jaar. En u weet het, als je geschoren wordt moet je stilzitten. En dit komt nooit goed uit, maar in dit geval helemaal niet. Never nooit. Tot slot, wat gaat u nou doen? Wat wij gaan doen is, uh, en dat doen we inmiddels al, volle medewerking verlenen aan alle onderzoeken die er uh, plaatsvinden door politie en uh, recherche. We hebben uiteraard ook ons interne onderzoek. En wij uh, ja, staan op goede voet met het CV, het college voor examens, de politie, OCW, de gemeente, noem het maar op. En we hebben geen geheimen, die willen we niet hebben. Dus uh, ze mogen alles van me vragen en van me weten en meenemen enzovoort. En dat gebeurt ook. Er bouwt wel eens een stekker. Heel erg, ja. Rector Bart Renders van het Ibn Ghaldoen Scholengemeenschap in Rotterdam. En Henrik Willem Hofst, die sprak met hem. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Bij de Open Franse Tenniskampioenschappen in Parijs heeft Novak Djokovic opvallend eenvoudig de derde ronde bereikt. Servische nummer 1 van de wereld versloeg binnen anderhalf uur de Argentijn Guido Pella. Met vrouwentoernooi werd de Chinese Nali uitgeschakeld. Winnares van 2011 moesten haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Bethany Matic Sands. Toen al in Parijs had gisteren trouwens behoorlijk te lijden onder de weersomstandigheden. Jan Roels ving tussen de vele buien door de Nederlandse toeschouwers op. Een slecht weer, hè? Is, uh, ja, jammer. jammer. jammer. <laughs> jullie wachten op hazen natuurlijk ook. Robbenazen, Op zeven. Absoluut, ja. ja. Gaat het nog lukken vandaag? Absoluut wel, ja. ja, ja dan het... geloof ik echt wel honderd procent in, Wat hebben jullie de afgelopen nou, twee uur gedaan? Want het heeft twee uur geregend. Nou, een beetje gegeten, hè? wat drinken. Ja, vermaken. Moeilijk, maar uh, vervelend. En het ging ook uiteindelijk niet lukken. De wedstrijd van Hazen moest worden uitgesteld. Enig overgebleven Nederlander in het enkelspel komt nu vandaag in actie. Op baan 16 is de Pool, Jassi Janovic, de tegenstander. En dat is een betere tennisser dan Kenny de Schepper... die hij in de eerste ronde tegenkwam. Ja, hij nou ja, speelt tegen een uh, jongen die uh, in de twintig staat. Dus uh, dat is natuurlijk uh, anders. Uh, wel een beetje een soort type speler. Uh, natuurlijk heel goed serveren. En, uh, en, uh, en hij gaat nog harder en meer voor zijn shots dan... Uh, dan die, uh, die de schepper. Dus ik moet uh, heel alert zijn. Erik Abidal vertrekt naar dit seizoen bij Barcelona. De Franse verdediger was zes seizoenen in dienst van de Catalanen... maar kwam daar de laatste twee jaar weinig aan spelen toe vanwege zijn gezondheid. 2011 werd een levertumor verwijderd. De operatie was succesvol, maar hij moest vorig jaar toch nog een levertransplantatie ook ondergaan. Hoewel de artsen voorspelden dat zijn voetbalcarrière voorbij zou zijn... keerde Abidal toch weer terug in het eerste elftal van Barcelona.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 Hij was voorlopig al geschorst. Leonardo mag tijdens zijn schorsing niet op de bank zitten... niet in de kleedkamer zijn... en geen contacten onderhouden met de andere officials. Dat is een fikse tegenvaller voor de Parijse club... want Leonardo was kandidaat om trainer Carlo Ancelotti op te volgen... wanneer die vertrekt. Zover het sportnieuws. Uh, nieuws uh, nieuws uh, meer over voetbal, over het WK. 2014 in Brazilië is er ook... want er is namelijk heel veel gedoe over een van de stadions. De veiligheid daar is in geding. Dit is Radio 1... E.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 En de prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen. Reden daarvoor is de importheffing die Europa vanwege oneerlijke concurrentie wil heffen op Chinese zonnepanelen. Die heffing zou op 6 juni in moeten gaan. Het weer nog overwegend droog, later zon, 22 graden in het binnenland. Morgen begint de dag bewolkt en droog, waarna in de loop van de dag de zon gaat schijnen. Zondag nog meer zon, minder wind, maar een bui is wel mogelijk. Dan wordt het dit weekend 14 tot 17 graden. Ondernemers in Sochi in Rusland steken het geld voor de Olympische Winterspelen in eigen zak. Correspondent David-Jan Godvaar heeft het straks over die megafraude. En u hoort ook de schrijver van het beste spannende boek zo De radio zoekt stemmen!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 moet ik zeggen, in Brazilië. Lekker er even op dat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd... tussen Brazilië en Engeland niet door zou kunnen gaan... omdat het stadion niet voldeed aan de veiligheidseisen. En dat is pijnlijk, omdat dit stadion ook gebruikt moet gaan worden... voor het WK-voetbal in Brazilië in 2014. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Uh, Mark, wat is daar nou aan de hand? Ja, Het waren een paar hectische uren vandaag. Uh, of eigenlijk uh, gisteren donderdag. Toen kwam een rechter ineens met die verrassende uitspraak van... Nou, eh, zondag zou er gespeeld worden, eh, Engeland tegen Brazilië... maar dat kan niet doorgaan, want het is niet eh, veilig genoeg. Althans, die rechter had niet alle eh, bureaucratische papieren eh, ingezien. Hè. Dus ze had allerlei eh, brandbeveiligingsrapporten en zo niet ingezien. Dus had ze gezegd, nou, kunnen we het ook niet door laten gaan. Nou, paniek, flinke blamage natuurlijk... want eh, nou ja, het was toch een beetje de officiële opening van het Maracana-stadion... Toch het stadion waar uh, volgend jaar de finale van het WK voetbal moet worden gespeeld. En uh, nou ja, achter de schermen is er van alles gebeurd. Want een paar uur later, uh, eigenlijk zojuist, heeft een andere rechter die uitspraak weer teniet gedaan. En uh, die zegt, ik heb inmiddels alle papieren binnen, er kan toch gevoetbald worden. Nou ja, dat is uh, in ieder geval geen schoonheidsprijs. Nee, precies. En dan gaat het om een vriendschappelijke wedstrijd. Dus met, met de rellende supporters. Valt dan geen rekening, hoef je dan geen rekening te houden. Op 16 juni gaan we op het Echi. Dan wordt daar voor de Confederations Cup de wedstrijd tussen Mexico en Italië gespeeld. Althans, gaan ze daar verbeteringen dan nog aanbrengen? Nou ja, het zou wel moeten, zou je zeggen. Althans, um, kijk, pa, pa, het is waarschijnlijk nu zo dat alle papieren in orde zijn. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar goed, het lijkt erop... dat alle uh, bureaucratische blokkades wel uh, voorbij zijn. Maar het blijft nog steeds zo dat je bijvoorbeeld in de buurt van uh, het Marca naast dat er gewoon nog gebouwd wordt. Daar liggen hele stapels vol met van die, uh, van die stoeptegels en zo. En andere, nou ja, toch gevaarlijke objecten waar je mee zou kunnen gooien. Het schijnt ook in het stadion zelf... Uh, toch wel een beetje haaswerk te zijn geweest de afgelopen weken. Dus ook dat uh, nee, komt nog niet helemaal lekker over. Maar goed, uh, over twee weken de Confederations Cup. Uh, dat zouden ze dus nu in ieder geval moeten kunnen halen. Ja, het is trouwens, maar ook niet de eerste keer dat we horen over de problemen daar in Brazilië. Uh, maar moeten we ons nog langzaam zorgen maken? Nee, het klopt. Het, zit, het, het loopt alles behalve soepel, uh, de voorbereidingen. Kijk, het WK is natuurlijk nog ver weg uh, volgend jaar. Uh, en in Brazilië komt altijd alles op het laatste moment toch weer goed... is tot nu toe mijn ervaring. Maar ja, ik begin wel een beetje te twijfelen... want uh, nu heb je dit uh, gedoe met het Maracana stadion en nogmaals, dat is het stadion waar op 30 juni... de finale van de Confederations Cup wordt gespeeld... en volgend jaar ook de finale van het uh, wereldkampioenschap voetbal. Uh, maar uh, vorige week, begin deze week was ik in Salvador... Bij een ander stadion waar ook wordt gespeeld. tijdens het WK. en tijdens de komende uh, Confederations Cup. in Salvador de Bahia. En daar had het geregend. En uh, nou ja, dat gloednieuwe dak. het gloednieuwe dak van dat stadion. kon die regen niet aan. en uh, stortte een klein uh, deel daarvan stortte in. Uf. Nou ja, het zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes. Uh, ik, ja. Een beetje bezorgd moet je wel zijn, maar goed, uh, we hebben nog een jaar. Ja, dat klinkt al met al niet zo goed, Mark, inderdaad. Goed, hartelijk dank, Mark Bessems, Latijns-Amerika-correspondent... over het maracana stadion in Brazilië. De Gouden Strop is gisteren weer uitgereikt. Belangrijkste literaire prijs voor het Nederlandstalige... beste Nederlandstalige spannende boek. Uitreiking was ook meteen het startsein voor de maand van het spannende boek.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 Iedereen vergeet wie Michael Berg is. Dus ik zei tegen de uitgever, dan moeten we maar winnen. Zodat we eindelijk dat boek weer eens een keer kunnen verkopen. Nou ja, dat is gelukt. het gewonnen hebben is fantastisch. ik had het echt niet verwacht. Achter hier staat ook de witte cheque, gouden letters. 10.000 euro, ook belangrijk. Nou ja, goed, ik moet er ergens van leven. Dus zolang ik niet van mijn spaargeld hoef te leven. Maar gewoon van wat ik verdien als schrijver. Ja, dan kun je je ook zelf echt schrijven noemen. Ben je inderdaad wel bezig met een nieuw boek? Ik ben bezig met een nieuw boek, dat gaat volgend jaar uitkomen.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 Er komt een beeld in Sluiskeel voor de eerste Nederlandse ruimtevaarder. En u mag u vast gaan nadenken wie dat is. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. Er is sprake van een megafraude rond de Olympische Winterspelen in Sochi. Volgens de Russische oppositieleider Boris Nemtsov... zou ongeveer de helft van de kosten voor die Olympische Spelen... in de zakken van ondernemers zijn verdwenen. En die hebben weer banden met het Kremlin... Correspondent David-Jan Godfoy in Moskou. David-Jan, naar wie gaat die beschuldiging? Wie, wie zou dat geld in de zakken hebben gestoken? Nou, het gaat niet om de eerste, de beste... en het gaat om gigantische hoeveelheden geld. En volgens die Nemtsov is er tussen de 19 en 23 miljard euro gestolen. En uh, ja, dat is, zoals je al zei, grofweg de helft van de totale begroting Sorry. voor Sochi. Nou, die Nemtsov die spreekt ook niet voor niks over een monsterachtige fraude. Om je een voorbeeld te geven, een, een stukje snelweg van 43 kilometer kostte maar liefst 7 miljard euro. Mm. Nou, daarvan kan je, zo rekende uh, Nemtsov, voor vier keer op en neer naar Mars reizen. En, en let wel, het is allemaal geld uit de schatkist van, uh, van Rusland. En uh, met dat geld, als dat er in, in die schatkist was gebleven, uh, had bijvoorbeeld 3000 kilometer snelweg aangelegd kunnen worden... of, of 800.000 woningen gebouwd kunnen worden. En al die diefstal, zegt Mon, uh, Nemtsov bovendien ook nog eens... komt voor rekening van personen en bedrijven... uit de coterie van uh, president Poetin. Staatsbedrijven als uh, Olympstrooi, Gazprom, de Russische spoorwegen. En daarmee wijst hij natuurlijk indirect naar, uh, naar Poetin zelf als, als schuldige. Ja, dat is wel een duur stukje snelweg inderdaad. Maar deze Nemtsov is natuurlijk wel, ik zei het al, oppositieleider. En dus tegen het Kremlin. Klopt zijn verhaal? Nou, Ik kan niet garanderen dat de berekeningen tot op de allerlaatste cent kloppen. Eh, Nemtsov, eh, oppositieleider, zoals je zei... die heeft er natuurlijk alle belang bij om Poetin en zijn omgeving... zo zwart mogelijk af te schilderen. En ook zijn onderbouwing van zijn beschuldigingen is niet ijzersterk. Maar dat er op grote schaal geld in zakken van een kleine groep mensen is verdwenen... Ja, dat staat wel vast. Dit is ook een gevolg van de aanbestedingsprocedures. Hè. Er is geen sprake geweest van openbare inschrijvingen... voor al die projecten in Sochi. Bedrijven werden aangezocht konden min of meer zelf hun, hun prijs bepalen. En uh, ja, dan ging het vooral vanzelfsprekend om bedrijven met connecties in het Kremlin. En dat schreeuwt natuurlijk om gesjoemel. Ja. Maar of het nou vrienden zijn van Poetin of niet, het is natuurlijk wel Russisch staatsgeld. Daar kan het Kremlin toch ook niet al te blij mee zijn. Is er al gereageerd? Nee, er is nog niet gereageerd officieel door het Kremlin... maar ik twijfel er niet aan dat, dat ze daar de bevindingen van Nemtsov zullen ontkennen. Overigens zijn ze in het Kremlin heus wel op de hoogte van de financiële problemen. Alleen noemen ze die kostenoverschrijdingen. De winterspelen in Sochi zijn verreweg de duurste ooit. De kosten zijn opgelopen tot maar liefst 40 miljard euro. En, ja, en dat is vier keer zoveel als oorspronkelijk de bedoeling was. Veel en veel meer ook dan welke Olympische Spelen dan ook... Een paar maanden geleden heeft Poetin zich daar nog vreselijk over opgewonden. Op televisie veegde hij het, het organisatiecomité op een vreselijke manier de mantel uit. Toen bleek dat die, die begroting voor de zoveelste keer overschreden was. Maar ja, veel gevolgen heeft het niet gehad. De, de vicevoorzitter van het Russische Olympisch Comité... die werd aangewezen als zondebok. Achmed Bilalov heet die man. Die verloor zijn baantje en daar is het wel bij gebleven. David-Jan Godfoy vanuit Moskou over die fraude rond de winterspelen in Sochi. Gaan we door naar Flevoland. Marco robbie Visser is ja. daar vanochtend. Schiphol heeft dat gehoord, gaat een miljard investeren. En Vliegveld Lelystad wordt dan geschikt gemaakt voor de vakantievluchten, de charters. Dat heeft consequenties, dat mag je, dat, daar, daar mag je natuurlijk van uitgaan dat dat consequenties heeft. Hè. Ik zei je voor, vanmorgen al lekker een beetje te genieten met Rob de Haar van, ja, van het mooie... Jij ja, mag wel letterlijk zeggen platteland. Ja, dat klopt. Je kijkt hier prachtig wijd uit. We zien windmolens in de verte strakke rijen, bomen. Die kunnen allemaal makkelijk omgehakt worden ook natuurlijk straks. Want... Ja, dat kan heel makkelijk. ook. Die windmolen daar, die moet weg. Nou, die moet, dat moet allemaal weg. Ja, dat moet allemaal weg. Zeg, hoe gaat het met u sinds uh, de berichten? Nou, bij mij gaat het uh, op zich wel redelijk uh, goed. Maar ja, soms maak je wel behoorlijk zorgen, met name voor, uh, voor mijn gezin. Zeg maar, Kijk, wij wonen vlakbij die baan. En dan, uh, qua leefgenot, uh, ja. wordt het natuurlijk niet ideaal. En dan, dan, ja, daar maak ik me vooral wel zorgen om, ja. ja. Om het gezin, maar we hebben hier, als we hier links afstaan... hebben we hier ook nog een andere, andere levende haven. Ik weet niet of, ze, of we ze eventjes kunnen laten horen. Ja. Oeh, ja. Dat zijn nogal schrikachtige beestjes, hè? Ja, nee, dat zijn, uh, zijn onze scharrelkippen die lopen in de kippenren nu. En die uh, schrikken een beetje van jou, denk ik. Uh. De schrikken van mij? Ja, ik, ik ben namelijk de consument uiteindelijk. Kom maar hier, poelen, poelen. Dit zijn uh, allemaal uh, één ster scharrelkippen, hè? Ja. 30.000. 30.000, ja. Geen plofkippen. Nee, maar dat, uh, wij zijn hier overgeschakeld sinds drie jaar op scharrelkippen. Ja. En onze kippen kunnen nu uh, buiten in een uh, in ren lopen, zeg maar. Ja. Dus uh, daarmee we uh, een beetje gehoor aan de consument. Die wil graag dat we de dieren diervriendelijker houden. Ja, diervriendelijker. En, uh, maar het gaat niet alleen om diervriendelijker. Heeft ook nog een agrarisch of een akkerbouwbedrijf. Uh, er worden allerlei eisen aangesteld. Maar aan de andere kant komen hier dus in de komende, de komende tijd de Boeing's overvliegen. Ja, je kunt hier... Uh, ja, je weet, weet je wat dit zijn? Dit, zijn, nee, uh, dit Wat? Zijn, Waar wijzen? je nou? Al die spritjes hier in het land. Oh. Dat zijn, dat zijn de, de uien, zeg maar. Oh, uh, dat, dat zijn uien? Ja. ja. We gaan lopen even naar de uien, ja. Maar kijk, dat is een groentegewas En uh, we hebben ook bijvoorbeeld wortelen of aardappelen. Dat zijn eigenlijk groenten. En die, komen, die groeien op de oppervlakte. En ik moet steeds schoner uh, schone product leveren met minder residuen... vanuit de lucht en uh, vanuit de besaaiingsmiddelen. Mm. Uh, dat gaat heel streng. Onze producten gaan naar de supermarkt. En aan de andere kant heb je die ontwikkeling van die luchthaven. Kijk, die gaat natuurlijk uh, meer depositie uh, veroorzaken. Hieruit dat, dat is gewoon een feit uh, wat mij betreft. Yeah. Maar goed, dat gaan we onderzoeken. En uh, wat het effect daarvan is op die gewassen. U zegt dat gaan we onderzoeken, want uh, uh, u bent van de stichting. Hè? De omwonenden hebben een club opgericht. Ja, dat klopt. U zijn al een tijd actief. Ja, al, uh, al jaren. Ik zit zelf nu voor het derde jaar in het bestuur dan. Dus daardoor uh, heel erg betrokken erbij. Betekent dit nou dat jullie echt heel erg tegen zijn? Wat is uw positie? Nou ja, goed, wij realiseren ons gewoon heel goed dat we het niet tegen kunnen houden. Dus ik kan me vastbinden met een ketting op de baan, maar dan word ik gewoon netjes verwijderd. En dan kan ik ook niet meepraten. Dus wij hebben zoiets van, nou, we snappen op zich het algemeen belang wel. Alleen wij willen wel gewoon dat er rekening gehouden wordt met onze bedrijven, met onze gezinnen. En daar strijden we gewoon voor, op een dat is toch ook een heel ander geluid dan 10, 20, 30 jaar geleden, hè? Ik zie de Flevolanders hier nog niet de barricade opgaan. Nee, ja, je ziet eigenlijk Met, altijd... met hooivorken naar Schiphol. Trekkers, uh, nee, nee, nee, dat, die tijd is denk ik wel voorbij. Ja. Maar je, toch zie je dat uh, als er weer een bezwaarprocedure uh, in gang gezet wordt... dat je weer allerlei uh, bewonersgroepen uit Lelystad krijgt. Maar daar sluiten we ons niet bij aan. Wij willen ja. gewoon normaal in gesprek met, uh, ja. met de andere partijen. En wij willen gewoon dat de dingen geregeld worden. Wij komen gewoon met goede argumenten, vinden we zelf. Er moet, nog, er moet nog flink ge, ge onderhandeld worden en uh, zaken gedaan worden hier in Flevoland. Dat is duidelijk. We praten straks uh, na zeven verder. En dan kom maar we weer naar buiten, dames, want ik doe niks. Dus je, alles goed. Goed volk. Marco B. Visser is goed volk. Verkeersinformatie, Dennis Mooi bij de AWB. Goedemorgen. Nou, goedemorgen, Dennis. staat het alvast op vrijdagochtend? Uh, op één plekje maar. Ja. Een korte file op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam voor het knooppunt Koenplein. Twee kilometer. Ja, het zal wel rustig blijven hè, voor ons. Ja, ochtend. vrijdagochtend is de minst drukke spits uh, van de week. Dat verwachten we nu ook. Nou. Rond de uurtje of 9, maximaal 50 kilometer. Ik ga het wel je horen. Dennis Mooi bij de AWB, dankjewel. Hoi. Net een cd gemaakt, June Noah, die heet Not Guilty en daarvan komt dit Spin Around. Everywhere, people stop and start to stay. De Zeeuwse Sluiskeel wordt vandaag een borstbeeld onthuld van de eerste Nederlandse ruimtevaarder. Weet u inmiddels wie dat is? Loek van Hekken, lid van de commissie Erkenning en Herkenning Monumenten Sluiskeel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, zeg ik het maar. Uh, Lodewijk van den Berg. Ja, Wubbo Okkels dacht ik in eerste instantie. Maar toen dacht ik, oh nee, Lodewijk van den Berg inderdaad, maar is dat nog wel echt een Nederlander? een moeilijke vraag. Uh, ik heb het hem vorig jaar toevallig zelf gevraagd. En uh, hij zei, luister, ik uh, was in elk geval Nederlander. Ik ben Amerikaan moeten worden. En uh, of ik nog Nederlander ben, weet ik echt niet. Maar het zou best kunnen. Maar als ik dat zelf wil weten, dan moet ik naar het Noordoosten van Amerika. En dat doe ik nu nog niet. Want nee. hij is 80 en die werkt nog steeds. Aha, kijk. En hij is in Sluiskeel geboren. Vandaar. Dus... En hij, ja. Hij is uh, hier dat geboren. daar, precies. En hij is in ieder geval de eerste geboren Nederlander die de ruimte in is gegaan. Ja. ja. Hoe kan het dat hij, uh, natuurlijk wereldberoemd in Sluiskeel, uh, verder zo ja, onbekend is gebleven? Ja, dat is uh, toch wel een mooi verhaal. Want hij is dus in uh, 29 april 1985 is die de ruimte in gegaan. Toen uh, wist Halfsluiskeel dat ook niet, want hij is ontzettend bescheiden en uh, hij heeft dat nooit aan de grote klok gehangen. Maar hij kwam toen een half jaar later in Nederland, uh, dat was oktober 1985. En toen was er een comité gevormd die uh, hem natuurlijk uh, op een geweldige manier binnenhaalde. En dat comité had van tevoren contacten gelegd met uh, het ANP. En. Uh, ja, dat was dan erg jammer, maar uh, daar had men net een campagne gestart omdat Wubbel Ockels een week later de ruimte in ging. Ja. En men zei, ja dat is dan erg jammer voor jullie, maar uh, dit moeten we doodzwijgen, want uh, anders gaat onze campagne eraan. En uh, ja, wij hebben toch voor Wubbel Ockels gekozen. En uh, ja goed, jammer voor jullie. ja En wat vond meneer Van den Berg ervan? Meneer Van den Berga, die raakte het allemaal niet zo. Die, die zei eigenlijk altijd van luister, een bakker doet zijn werk en een slager doet zijn werk. En ik ben toevallig de ruimte ingegaan en ik heb ook gewoon mijn werk gedaan. Ja. Wat vindt u ervan dan dat hij nu een beeld krijgt? Dat uh, wilde hij in eerste instantie ook niet. Om dezelfde redenen, want hij zei: dan kun je net zo goed een bakker een beeld geven. Maar uh, toen die uh, twee weer op sluiskill uh, was, dan zag hij daar een uh, beeld van een uh, oud sluiskillenaar, Honoree Koolsen, die is overigens ook landelijk bekend door zijn uh, actie tegen de Vrije Veren hier over de Schelde. Mm -hmm. En dat beeld dat vond hij zo mooi dat hij zei van, uh, kijk, dit is nou iets moois. En toen zei degene die, uh, waar die bij in de auto zat, die zei van, uh, nou, dat is uh, dan geregeld, dat ga ik voor je regelen. En zo is dat eigenlijk gekomen. Ja, en nu is het goede nieuws ook nog dat hij erbij is vandaag. Ja, hij, daar hebben we natuurlijk op gewacht. Hij was in september in Nederland. En uh, dan zijn we nog een keer langs uh, de kunstenaar gereden met hem. Dus dan uh, hebben ze elkaar ontmoet en hebben ze een beetje aan dat beeld kunnen sleutelen natuurlijk. Want via foto's gaat het allemaal hartstikke moeilijk. Ja. En toen zei hij van ik kom volgend jaar oktober weer terug. En uh, ja, dat is ineens, uh, zijn zeg maar, uh, mei geworden, eind mei en waarschijnlijk komt hij het najaar dan weer, maar uh, ja goed, wij hebben ons dus moeten haast, haasten en uh, ja, het is vandaag geluid. gaat het gebeuren. Ja. ja, heel goed, komt het op een mooie plek, meneer Van Hekken? Het komt op een prachtige plek, want uh, zijn moeder die uh, woonde toen uh, ze vader gestorven was in 1964, uh, woonde ze hier in de Baluwlaan plaats met een uh, plantsoen voor en uh, hij zei, kijk, ik wil het eigenlijk op de plaats uh, hebben waar mijn moeder het laatst gewoond heeft. Uh, dus uh, ja, daar komt dat beeld te staan. Dus het is uh, voor hem een prachtige plek. Hij heeft zelf die plek dus uitgekozen. En wij vinden het natuurlijk ook prachtig. Nou, meneer Van Hekken, hartelijk dank voor uw verhaal en een mooie dag gewenst met de onthulling. Dankjewel. Goeiedag. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht met Bas Schemming. Trouw vraagt zich af of Syrië wel echt het gevaarlijke S-300 luchtafweersysteem van Rusland heeft gekregen. Het zou de oorlog in de regio op zijn kop kunnen zetten. Israël zal er alles aan doen om het systeem uit te schakelen. De Russische raketten zijn namelijk uiterst doeltreffend, maar het systeem is ook uiterst complex. En om het te bedienen hebben de militairen 12 tot 24 maanden training nodig. Willem Holleder en twee andere criminelen zitten vast... vanwege de afpersing van voormalig Hells Angel-voorzitter Theo Huisman. Dat schrijft de Telegraaf. De krant heeft processtukken in handen gekregen. De kwestie gaat over clubgeld dat Huisman achterover gedrukt zou hebben. En Holleder wist daarvan. Uiteindelijk is Huisman oneervol uit de motorclub gezet. We gaan we naar België. De Vlaamse krant. De morgen kreeg een opvallend pakketje bezorgd. Een CD-ROM, met daarop de persoonlijke mailbox... van de Belgische premier, Di Roepo blijkt gehackt. De mails zijn verstuurd in de periode 2004-2008... en echt nieuws lijkt er niet op te staan. Internetoplichters gaan meestal vrij uit, dat concludeert de Telegraaf. Oplichting is in veel gevallen niet strafbaar... en mensen die spullen aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats... maar ze niet leveren, gaan meestal vrij uit. Volgens de lange coördinator internetoplichting is er weinig wat de politie bij de huidige wet kan doen aan de oplichters. Vrije Universiteit in Amsterdam neemt een nieuwe tentamenzaal in gebruik met alleen nog maar computers. Studenten vullen tentamen in op een scherm. En docenten zijn blij, want het is dan niet langer nodig om onleesbare handschriften te ontcijferen. Nou, bij de oplevering zaten er nog wat kinderziekten in, hebben ze wat op gevonden. Op de schermen zit een folie, zodat er niet afgekeken Ach. kan worden. Dat is wel handig. En voor de zekerheid zit er. Ook geen internet op nou, de computers. Nou, dat lijkt me eerst te vereist. Is over nagedacht, dat hoort u. Na zeven uur hoort u onze correspondent Chris Ossendorf vanuit Brussel. Hij reist mee met minister Dijsselbloem van Financiën naar Griekenland. En die gaat daar als voorzitter van de Eurogroep naartoe. Maar hoe lang mag hij dat nog doen van Duitsland en Frankrijk? Dat hoort u zo dadelijk.